Of de Dupont-medewerkers er ook ziek door zijn geworden is nog niet duidelijk. Toch vindt de vakbond dat er een snelle en fatsoenlijke schadeafhandeling moet komen. Reizigers met het openbaar vervoer moeten in de Randstad... binnen een uur van deur tot deur kunnen zijn. Dat staat in een toekomstplan van vijf OV-bedrijven. Treinen tussen de centraal stations van de vier grote steden... mogen er een half uur over doen. De NS, q GVB, RET en HTM willen dat de vaste dienstregeling wordt afgeschaft... en dat er meer beltaxis, deelauto's en OV-fietsen komen. Voor het eerst sinds 1987 staat de inflatie drie maanden op rij op 0%. Volgens het CBS waren goederen en diensten voor consumenten... vergeleken met een jaar geleden in april, mei en juni gemiddeld even duur. Kleding en schoenen waren wat goedkoper...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 Het weer, eerst een flinke zonnige periode, maar vanuit het westen raakt het bewolkt. Blijft droog bij 20 tot 23 graden. Later vanavond en vannacht trekt een storing met wat regen over het noorden. Morgen is het wisselend bewolkt met wat regen, maar later op de dag ook weer af en toe zon. En in het weekend wordt het 22 tot 27 graden. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 But good vibrations, my mom looks Excitation, good vibrations, good. Good. Good vibrations good. my mom looks Excitation, good Excitation, She's somehow close to Softly smile, I know she must be kind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 En de presentatie doe ik samen met G.E. Rutte. Ja, goedemorgen. goedemorgen Ben Zonneveld. Ik ben een beetje, nou niet zo erg bij stem, maar ik doe mijn best. Oké, okay, nou blijf best. rustig zitten en ja. roep als je wat wil roepen. Ja. Uh, waar gaan wij het allemaal over hebben vandaag? Wij beginnen straks met de Ton Arissen, die zit er ook al. Goedemorgen Ton. Goedemorgen. En dan gaan we het hebben over de muziekfestivalen en natuurlijk Al Italia. Dat is uh, dit weekend en vanavond. Dan hebben we een gesprek met Elko Zwart.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 Uh, Missie Conny Lodewijk is voltooid. Conny Lodewijks, ja, die, ja. ik wil haar zeggen, houd er weer mee op. Maar dat is nou, een beetje onbeleefd. Ja, ja. Nou, maar ze gaat wel door volgens mij hoor. Klein, klein, klein <laughs> beetje. <laughs> nou, we gaan het naar de vragen. Uh, maar zij vindt zelf dat ze een goede vervangster heeft. Ja. Dus uh, ik ben zeer benieuwd. Uh, wij gaan gelijk praten over de muziekfestivalen. Ton Ariezen, vandaag is het uh, 2 juli. Het weekend van uh, Alitalia Zandvoort. Um, wat gaat er gebeuren vandaag? Gaat, uh, nou ja, dat gaat in ieder geval gebeuren door we droog weer hebben. Dat is al heel wat ja, in deze is, tijd. Ja, wat... Zijn M dat de Mijn stem doet het ook uh, wat minder, maar kink, hij klinkt ja. misschien wat School op deze manier. Dus wel goed, komt niet door de hete thee, maar door een beetje verkouden. Oh jee. Ja, hoor je over, over hoe dat komt, hoor je mij geen opmerkingen. Nee, dan? daarom. Dus uh, we hebben vanavond uh, vanaf half acht de Notbend. De Notbend is een Saanse formatie van een beetje mensen die wat gedateerd zijn. In die zin gedateerd ze hebben gedateerde muziek.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 En op die manier bouwen we dat dan op... zodat je een bedrag hebt waar je in ieder geval... de festivals mee kunt financieren... ook als het vijf keer zou regenen. En dan blijf je niet met de restschuld zitten. En de, en de, de bands moet je natuurlijk ook de betalen. De ja, uh, ja, uh, ja, de bands, dat is... Uh, een, avondje, een avondje Raadhuisplein. Ik pak één podium. Dat kost gewoon uh, 9.000 of 10.000 euro. Echt waar? Ja. Want je ja. moet...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 Om dat hier in Zandvoort te Waar komen ze vandaan? Dat is Uniek, Den Haag. Den Haag. En zij treden uh, niet zo vaak op, begrijp ik dan? Of maar zij uh, treden heel vaak op, maar niet? het is niet te betalen. Oh. Behalve als je vindingrijk bent. Oh. dan komt dat. <lacht> nou, je zult me niet vragen hoe nee, je dat geregeld bent. <lacht> nee, dat, dat is. is in dit geval ook het, het, het, het voordeel. Dat je, dat je veel klein podium aanbiedt. Dus ik doe jazz bij, ja. bij Talassa ja. En ik bemoei je nog wel een beetje met andere dingen.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 Eind seizoen, want september hebben we ook nog wat waarschijnlijk. Nou, we hebben nog wat in augustus. in augustus. 13 augustus hebben we nog een Amsterdamse avond. Dat oh, ja. is weer voor de cafés. Ja, die is voor de cafés? Ja. Uh, Haldenstaat weer dicht. Haldenstaat weer dicht. Echt helemaal dicht, want daar staan er weer uh, diverse podia. En de, dat is Nederlandstalige muziek. Is dat. Uh, mag elke café uh, doen wat hij wil? Of, of nou, heb jij dat in, toch nog wel in, een beetje een onrust? Nee, uh, wij geven aan dat het beste is om het een beetje samen te doen. Dus ja. zo doen. Uh, de Williams Bar en Laura Hardy doen samen. Die hebben één podium. Ja. Uh, vier en Anders met Zin samen hebben een podium. Dat staat er tussenin. En dan heeft uh, de Chin Chin en Café Nuf een podium. Tussen en, tuss tuss tuss de weg in? Tussen tuss tuss de, tuss tuss tuss de weg in. En uh, de Jinks op het dorpslijn. Ja, nou, het blijft altijd een buitenbeen, de maar het is altijd gezellig op het plein. Het en, is uh, enorm gezellig. Je die hebben die ook altijd echt goede muziek.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 ja, we zijn nog benieuwd of er nog vuurwerk komt, maar die, die koppen we later... Dat moet dan tussendoor, <laughs> nee, maar ik zorg voor vuurwerk op de Raadersplein. Ja, ja prima. Oh, leuk. Ja. Is dat het laatste uh, festival of hebben we nog nee, een, een nabrand? Nee, dan hebben uh, we nog een nabrand. Nog één? Ja. We trainen met uh, gewichten in de sportschool, want dan kan je bier beter vasthouden... Ja? en dan krijgen we het bierfeest. En komen ze oh. dan ook van die plastic bierpullen van 5 liter of... Uh? Nee, ik, uh, <laughs> dat is jammer. nee, ik heb ze van drie liter, maar die zijn al zwaar genoeg. Ja. Um.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 Uh, braadworst en pretzels ja. en dat soort dingen... dat komt daar te staan. Dus, uh. En het is wel een mooie tijd om, uh, om een worstje te eten... nu half 7. dus dat je ja. wel trek, hè, denk ik. Uh, ja, je, ja, de... ja, is een goede en dan nou, rocken, rockenjagersmuziek... dat gaat helemaal goed. Rockenjagersmuziek? Ja, zo is heet dat. Nou? De Nunentaler... Uh, die ga ik ook opschrijven.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 En dan is het einde seizoen. En dan ben je uh, onderhand alweer bezig met het nieuwe seizoen. Dan, Om, ja, want voor 1 november moet je dat weer aanvragen. Want je het het hebt, uh, een week of drie, vier de tijd. Je hebt er druk mee, uh, Ton. Gelukkig He? wel. Ja. Ja. Houdt je van de straat. straat. Ja. Ja. <laughs> Ton, ontzettend bedankt voor de komst en de uitleg. Uh, Graag. Ik denk dat wij elkaar nog een keer spreken voor uh, het einde van het seizoen. Dat schat ik ook in. Uh, dankjewel. Hey, hartstikke bedankt. Dankjewel, Ton. En tot vanavond allemaal. Jazeker.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 Ik ga even wat dichterbij zitten. Ja, je kunt ook die haak naar voren trekken. Ja, dat kan ook, maar <laughs> een beetje in beweging blijven. Ja, ja, ja. Uh, ja, de praktijk heet Elswoud. En de praktijk zit ook echt in Elswoud. Onder, ja. uh, nou, de rol van het uh, Babel van Kennemeland uh, zit op de pijk. En, uh, nou, ik heb natuurlijk al jaren in Zandvoort weg Een aantal jaren weg geweest. En uh, ja, toch weer aansluiting gevonden in Zandvoort bij Fischofit. Om daar uh, shockwave en echografie te gaan doen. Iets, iets wat er in Zandvoort niet is. En wat een hele mooie aanvulling kan zijn... op het zorgpakket in Zandvoort denk ik.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 de circulatie extra aanzetten, de doorbloeding verbeteren... uitwisselen van afvalstoffen en voedingsstoffen... gewoon versnellen, waardoor het herstelproces... een, een extra duwtje in de rug krijgt. Moest dat vroeger, eh, <coughs> toen je nog niet de shockwave had... Een natuurlijk verdwijnen, of had je een andere uh, mogelijkheden? Ja. Nou ja, voor, de, voor een deel verdween het gewoon... Ik <coughs> neem even een slokje, kom. ja kom. Ja. Ja. Nou, nou, Manuel het het zit weg. zo naar je te kijken, dat hij ook ook wil zeggen, denk ik. Nou, nou ja, ik heb voorheen uh, deden we ook nog natuurlijk uh, fricties...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 Ik weet een heleboel over uh, wat voor mij een kwartier geleden een raadsel was. Ja, dus ik dank jullie ontzettend ja, voor, uh, voor de komst, VisioFit en uh, Elko. Manuel ook natuurlijk. Nou, graag, ja. graag Gaat u nou, op gisteren? Ja, ik ja ik het ze ze <laughs> Misschien moet wel. Ik zou misschien nog ja, één iets zeggen. Als mensen informatie uh, willen hebben, ja. dan kunnen ze of op de website van VisioFit uh, kijken. of op uh, mijn website kijken van Visio En uh, daar kunnen ze of een mailtje heen sturen of gewoon uh, het telefoonnummer uh, indrukken, is er tegenwoordig. En dan. Uh, kunnen ze verder informatie krijgen, zowel bij Fisiofit Fit als bij Fysio uh, uh, Elshout. Allerlei informatie te krijgen bij ja. jullie uh, beide ja. websites. Dus uh, ja. nogmaals bedankt. En als Dank er nieuwe Dank ontwikkelingen wel. zijn, dan praten we graag ja, bij. Okay. Gaan Dank we wel. Dankjewel. dan je Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Ja.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 Dus uh, tot de laatste vrijdag. 29 juli is de, ja. is, de is de laatste markt. En het is ja. avonds, hè? Ja, van 4 tot 10. Uh, nou, toch ook heel bijzonder, hè? He? Ja. ja, mooie tijd. Ja, mooie ja, ja, ja, tijd. Dat, dat is het idee van een toeristenmarkt: dat je er ja. smiddags dus heen gaat. En, ja, en, dus daar, en, en niet uh, s'morgens om 6 uur tot 12 uur, wat een uh, ja. normale marktdag is. Nee, net als de jaarmarkt. Ja. Nee, dat was niet het idee. We hadden echt het idee om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 Ibiza-stijlkleding, die hebben we zeker aangegeven. Die heeft meteen alles vastgelegd voor de komende markten. Dus we zijn wel aan het creëren dat de mensen terug blijven komen. Maar er zullen heus wel wisselende kraampjes zijn. Vernieuwing mag. Vernieuwing mag leuk, en toch? dat is juist het dat leuke leuk, eraan. Ja. Ja. Ja. Ik, ik ga zelf ook vanmiddag nog even naar een marktje toe. Ik moet nog even kijken welke markt. En dan ga ik onze markt... Uh,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 En dat is ook zo, begonnen met drie kraampjes. En vervolgens staat die hele hoofdstraat In Heligom, ook, hè, Ben? Ja. Hillegom en Biese, de, ja. Nou, de, de, de regio Zij heeft dat er, al. En ja. Ja. Uh, ik weet dat er door, uh, door een groepje zandvoorters is naar gekeken is... een aantal jaren geleden. Ik vind het ook leuk dat het nu opgepakt wordt. Maar net wat jij zegt, je moet wel in Haarlem, Noordwijk... Uh, en daar moet je, moet je flyeren, hè? anders weet men het niet. Nee. nee, anders weet men het ja, niet. Je hebt zeggen. wel een website uh, to, met, met uh, Hollandse markten... waar alle markten in Nederland opstaan. Hartstikke leuk.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 een nieuw, een nieuw ding. Ja, en, het, uh, moet groeien, he? moet het moet groeien, hè? Het moet groeien. En net, dus de met ja. ook daar ben ik ook de, met uh, tien kramen uh, auto's begonnen. Ja. En moet je nou... De, de laatste lucht. stonden er 35. Dus ja. ja, dus dat is wel een, uh, een groeiding. Maar dat gaat... Dat gaat, uh, dat gaat ik zie plannen. daar positief uh, de toekomst... Uh, maar de, de, de, ja. de mensen van de uh, kofferbankmarkt... Ja. Ik ga, en dan doe ik even de vorige, want toen regent het ook een beetje s morgens... Ja.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 Toch eventjes een keer dus te zeggen van, ja, het is nu vol. Iemand anders een keer. Even iemand anders een keer. Uh, weer, anders ja. een keer een en hoeveel kramen kun je voor die toeristenmarkt eigenlijk maximaal... Ik mag uh, twintig kramen neerzetten op het gassig klein. Maar okay. dat past niet. Nee. Dat kan ik wel vertellen. Nee. Hoe ja, nee, verstanderde gisteren? Wel, ik heb ze niet geteld. Gisteren had ik officieel me, uh, had ik tien kramen staan. Mm -hmm. Waarvan ik er drie heb af moeten breken omdat ze nu opkwamen vandaag vanwege het weer. Oké. Okay. Okay. Ja, als je het ja, strakker zet, kunnen er, kunnen, kunnen er ja. 15 op het voorgedeelte van het Gassersplein ja. en 5 ja. op de verhoging. Maar de verhoging ja. is niet zo populair. En, nee? Uh, nee, dat komt omdat het trappetje er is. En, en mensen houdt, zijn slecht te been. Dan, ja. En dan moeten ze helemaal omlopen. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is even een kleine reden. Nou, ja, ik, ja, ik weer, zie ja. daar toch met, uh, uh, met de kofferboot, maar ik zie het helemaal uh, vol. En toch uh, ook met publiek erbij. Ja, dat ja. is zeker zo. Alleen die mensen zitten zelfs ook te zeggen dat, hele, dat ze liever niet op de verhoging staan. Ja. Dan moet er maar een big band en dan allemaal naar beneden. Ja, dat is wel de toekomst. Dat met, is wel met muziek. Ik zit zo die, die twee markten te vergelijken. En dan uh, wat ik gisteren gezien heb uh, van arbeid tot sieraden, er zitten hoogkwaliteit sieraden bij bijvoorbeeld. Uh, check, check jij dat? Wat, ja. wat, wat er binnenkomt? Ja, van tevoren wordt er een, een mail verstuurd. Iemand geeft zich op bij mijn telefoon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 En dan, dan krijg je echt... Je ja, ja. En ik controleer dat ook echt. Ja. Uh, zoals al geen gekopieerde dvd's of wapens of wat nee. dan ook. Maar dat is wel in het begin gebeurd. Dus... Ja. Ja, je ja, al doen de leertje, Roy. Streng net, streng net als de troep ja. laten liggen, dat deden ze ook altijd. Ja, op een gegeven moment moet je een borg vragen. Dus, uh, als niet opruimen. Je, dan krijg je je borg niet terug. Dat soort ja. dingetjes. Ja, dat soort dingetjes die, uh, die, die spelen toch wel mee. Uh, het klokje tikt door en uh, wij gaan uh, zo dit uurtje afsluiten. Uh, Roy...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 Is een kwestie van een knop en die moet enkel even om. Zoek jezelf, zusje, vind jezelf, wees en mij voor in jezelf. De man.